8 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. Syrië heeft het stilleggen van de waarnemersmissie van de Arabische Liga veroordeeld. Volgens de Staatstelevisie probeert de Liga een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad te beïnvloeden... en steun te verwerven voor buitenlandse interventie. Het hoofd van de Arabische Liga bezoekt de Raad maandag. Hij zal hem steun vragen voor een oproep aan president Assad om op te stappen. De Arabische Liga heeft het werk van de missie opgeschort omdat het geweld in Syrië is geëscaleerd...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 In het stuk staat ook dat Griekenland tot nu toe te weinig doet... om de financiën op orde te brengen. Griekenland onderhandelt momenteel met de EU en het IMF... over een nieuw pakket aan leningen ter waarde van 130 miljard euro. De gesprekken verlopen moeizaam. De Afrikaanse Unie heeft in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa... een nieuw hoofdkwartier in gebruik genomen. Het gebouw van meer dan 100 meter hoog is volledig gefinancierd door China... als een geschenk aan de Afrikaanse Unie. De kosten zijn zo'n 150 miljoen euro... Een vertegenwoordiger van de Chinese regering zei bij de opening van het hoofdkwartier in Ethiopië... dat het complex symbool staat voor de goede betrekkingen tussen China en Afrika. De handel van China met Afrika is in de afgelopen tien jaar verzesvoudigd. Peking heeft miljarden geïnvesteerd in het continent, vaak in ruil voor grondstoffen. Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen blijft vrijwel overal droog. In Zeeland daalt de temperatuur tot min 2, in het oosten tot min 5.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 Nogmaals goedenavond. We gaan even langs de velden beginnen in Breda. Want daar werd het vlak voor het nieuws 1-1. Richard van der Maden. Ja, het zesde doelpunt alweer van Anthony Leurling. Goede voorzet vanaf de linkerkant van Schalk. Leurling die zorgde ervoor dat Wormgoor werd uitgespeeld met een handige draai- en kapbeweging. En zo plofte de bal achter de winter tegen de touwen en is het hier weer 1-1. Er gebeurt voldoende in deze wedstrijd. Maar eerst naar Frank. 18 minuten onderweg. 1-0 voor Heracles. Kon ook niet anders, want de ploeg uit Almelo is veel sterker dan Excelsior. Uit een hoekschop valt die goal uiteindelijk. Gemaakt door centrale verdediger Rienstra. 1-0 dus voor de thuisploeg tegen Excelsior. En de wedstrijd die al dik in de tweede helft is, is Heerdeveen in FC Utrecht. Henk Kok. Ja, we zitten al een kwartier in de tweede helft. De stand is 2-0 in het voordeel van Herenveen En die score stond al een kwartier spelen op het scorebord. En ik heb een beetje de indruk gekregen... was die wedstrijd toen ook al afgelopen? Was die wedstrijd toen ook al gespeeld? Nee, moet ik dan zeggen, omdat Utrecht in die tweede helft toch wel iets feller en wat meer strijd levert. Als gewoon Heerenveen nu de bal voor de goal gooit door Bruijer, wordt er een derde doelpunt. De bal is nog niet uit het 16-meter gebied, wordt nog eens een keertje voorgezet, kan nog eens een keertje. Even niet de bal in het 16-meter geprikt en als het ziet, en dan kan eindelijk Utrecht weer gaan uitverdedigen met kunst en vliegwerk. En Heerenveen is dichter bij 3-0 geweest dan Utrecht bij 2-1. En de late wedstrijd straks om kwart voor negen is uit het diepe zuiden Roda tegen AZ. Er wordt geschaad vanavond om de wereldtitel sprint. Uh, Sebastian Timmerman, eerste vrouw. Het, het 44ste wereldkampioenschap inderdaad gaat dadelijk geopend worden door Jung, Jung Kim, 17 jaar en komt uit Korea. Eerste Nederlandse ziel in de zesde rit in de baan, Marit Leenstra. Tegen de gezin, Svetlana Kaikan, daarna Margot Boer. Tegen Monique Angebuller, Annette Gerritsen tegen Fat Kulina en Thijsje Oenema, de snelste Nederlandse van dit seizoen op de 500 meter, het in de twaalfde e rit tegen de Amerikaanse Heather Richardson. Nakte graafschap, Ries van der Leijden. 22e minuut, 1-1 de stand. Het is een wedstrijd waarin veel gebeurt hoor. 0-1, dat doelpunt van de Leeuw. Goede kopbal, 1-1 Leurling. Een kopbal van de Leeuw zojuist op de paal. Purl Frenkel bij de graafschap er al af met een blessure. En ook zojuist Gillissen. ...eraf met een blessure. En dat betekent het debuut in het betaald voetbal bij NAC Breda voor Mats Seuntjens. Hij is dus in de ploeg gekomen voor Sillissen. Voor deze wedstrijd al een twijfelgeval. Had last van zijn kuit. Maar kan dus ook al uh, na een minuut of twintig niet meer verder. En beste man tot nu toe bij NAC is heel duidelijk Anthony Leurling... ...die al een aantal keren leuke dingen heeft laten zien. 34 jaar is hij... Vorige week tekende Leurling bij voor nog een jaartje. En hij laat zien dat hij het nog steeds uitstekend kan. Vrije trap geschoten van een meter of 25 door Jordi Buis. Maar een makkelijke redding voor de keeper van de graafschap. Dat is de Winter. En die dirigeert vervolgens iedereen van de graafschap richting de middenlijn. Gaat dan komen met een verre uittrap denk ik richting Poepon. Die wordt inderdaad gezocht. Het duel wordt gewonnen door Koenders. Dan is het de Leeuw die opvangt in de middencirkel. Gaat naar de zijkant. Daar waar de ruimte ligt probeert de combinatie. Die te zoeken. Met Schreckowitsch. Die ook aardige dingen al heeft laten zien. Daar aan de linkerkant. En dan een overtreding. Nee. Scheidsrechter laat het spel doorgaan. Dan kan Nak dus komen. Nu met Buis. Speelt de bal naar Lasnik. Lasnik naar Schalk. Schalk zoekt ook de zijkant op. Het duel met Nalbontoglu. Dat wordt gewonnen door de verdediger van de Graafschap. Maar de bal gaat wel over de zijlijn. En dus krijgen we een ingooi voor Nak met Gorten, De linksback, een beetje slordig gedaan. De bal wordt heel simpel opgeraapt dan door Banga. Dat was een misverstand met Schalk. Maar Nak heeft het balbezit alweer in de middencirkel met Jordi Buis, spelend vanavond tegen zijn oude ploeg. De Graafschap waar hij de afgelopen vier jaar speelde. Leurling dan nu wel een foutje aan de kant van de routinier. En dan is het de Graafschap weer. Veel balverlies nu in deze fase. Aan beide kanten toch wel. Meijer zegt geef mij die bal maar dan is het size uh, die van de Pavert inspeelt. Zojuist ingevallen. Tet van de Pavert voor de geblesseerde Peurl Frenkel. De Graafschap heeft nu het balbezit op de helft van NAC Breda. Rozen wil de bal wel hebben. Meijer kan hem nauwelijks kwijt. Speelt dan Badibanga in. Die grillige vleugelspits aan de rechterkant. Die soms ook hele leuke technische hoogstandjes in huis heeft. Maar het rendement bij de Belg is nog vrij laag. 24 minuten hebben we gevoetbald. Halverwege dus alweer in de eerste helft. Het is 1-1 in Breda. Is Excelsior anders gaan spelen naar die achterstand, Frank Vierleid? Nee, ze krijgen de kans niet om anders te spelen. Ze kunnen niet anders dan tegenhouden in Almelo op dit moment. 1-0 voor de thuisploeg door die goal naar die hoekschop. In eerste instantie afgeslagen. Slecht weggewerkt kun je beter zeggen door uh, uh, Vinken. En vervolgens opgevangen door uh, Feynovic. Feynovic legde de bal vervolgens uh, goed neer voor Rienstra. Die helemaal vrij was gelaten. En de bal goed in de verre hoekschoof van uh, Excelsior in de hoek. Waar de ruiter eigenlijk al uh, verdwenen was. Het had al 1-0 kunnen zijn op dat moment. Na een goede steekbal van Overtoom. Die Armenteros bereikte. Alleen het boogballetje van Armenteros had net te weinig snelheid om in het doel te belanden. Scheiman kreeg daar nog net een voet tegen aan voordat die bal over de doellijn heen ging. Maar het is richtingsverkeer. Alles gaat in de richting van doelman de ruiter van Excelsior. Eigenlijk heeft Herakles, nou ja, ik denk... 80 balbezit gehad tot nu toe. En het balbezit dat Excelsior heeft gehad is nauwelijks gevaarlijk geweest. Eén schotje van Albert, kan ik me herinneren. En nu weer. Herakles is natuurlijk in de aanval met Feyenović helemaal overgestoken naar de linkerkant. Daar wel aan de zijlijn plakkend aan de rechterkant hebben we hem eigenlijk nog nauwelijks gezien. Daar staat hij officieel wel. Maar hij verschijnt toch voornamelijk op tiende plek waar hij graag speelt als aanvallende middenvelder. heeft hij ook al twee prachtige steekbasis gegeven. Eentje bijna goed genoeg voor een goal van uh, Plet. En de andere werd, uh, eigenlijk, ja, was net iets te hard voor Plet om uiteindelijk uh, te bereiken. De bal is over de achterlijn uh, gegaan inmiddels bij Fajnovic in de buurt. Die staat daar dan toch, kan gelijk ook maar de hoekschop nemen. En uh, de volgende kans voor Herakles uh, gaan uh, inluiden. Met natuurlijk bijvoorbeeld Van der Linde daar. Looms is daar ook in de buurt. Uh, Rienstraat niet te vergeten De doelpunt te maken tot nu toe. Met de hoekschop van Fijn of iets Indraait en die valt zo binnen. En volgens mij is het Kwansa die hem per ongeluk tegen zich aankrijgt. Op zijn bovenbeen volgens mij. Maar feit is dat hij erin gaat. En dat Herakles dus twee corners krijgt. En ze er allebei in prikt. De eerste... Uit de rebound. En de tweede ook weer op aangeven van Feinovic. Dus die al twee assists op zijn naam heeft staan op deze avond. De bal via Kwansa in de beland. 2-0 voor Herakles. Even kijken welk weer lichaamsdeel Kwansa daar dan precies voor gebruikt. Het is onzichtbaar. Maar het lijkt me zijn bovenbeen. Het lijkt me in ieder geval... Uh, het, hij maakte wel een bewuste beweging naar de bal. Dat is... Uh, uh, ...positief om te noemen. Het is niet per ongeluk. Het is wel degelijk uh, geprobeerd die bal met zijn bovenbeen in de goal te prikken. Vinke probeert die bal er nog uit te koppen. Maar het lukt uh, de aanvallen van Excelsior niet. Het is logisch hoor, dat Heracles hier met 2-0 voor staat. Want uh, zoveel bal bezit, De enige ploeg die kans heeft gehad in het Polmanstadion. En dat betekent na een klein half uur voetballen in Almelo 2-0 voor Heracles. Het de is Heerdeveen-Utrecht al leuker geworden, Henk Kok. Helemaal niet, man. Ik zou bijna willen zeggen, er is geen bal aan. Ja, we hebben 10 minuten gevoetbald. Toen stond er 2-0 van Heerenveen. En er is weinig meer gebeurd hè, sinds die eerste openingsdoelpunten van Heerenveen. Ik ga nu kijken naar een aanval van Heerenveen. Die wordt opgezet over de rechterkant van het veld. Maar dan is de paas weer slordig, Dan kan Utrecht het overnemen. Ja, Utrecht heeft wel weer meer strijd geleverd in die tweede helft. Maar het kan helemaal, helemaal, helemaal niks afdwingen. Het heeft geen echte reële scoringskans gehad voor het doel van Van der Bussen. En Heerenveen, ja, ik mis een beetje de gedrevenheid aan de zijkant... Erbij van erbij dat... Parra en ook bij Narsing eerlijk gezegd. Het is ook wel een beetje allemaal te zelfzuchtig. Er komt te weinig bal meer voor de goal. En nu uh, speelt Heerenveen dan de bal een beetje rond. Die bal gaat naar de uh, Kruiswijk. Die speelt weer af naar de linkerkant naar Breuer. Breuer weer naar Kruiswijk. Dat schiet allemaal niet op. Probeert moesje een beetje druk op de bal te zetten. Dan gaat Kruiswijk. Die speelt die bal weer af naar de Gouweleeuw. Nou, dat is nou zo'n voorbeeld in deze wedstrijd. Dat er weinig te genieten valt. Dan eigenlijk een diepe bal naar de rechterkant van het veld. Naar Narsing. Narsing in duel met Bulthuis gaat hij er langs. Hij gaat er niet langs. En uh, Bulthuis die, die bal over de doellijn. En dan mag Heerenveen dan weer een hokschop, uh, gaan nemen. 2-0 voorsprong. Vijf, zes kansen heeft Heerenveen zeker gehad in deze wedstrijd. Maar het heeft er niet al te veel mee gedaan. Omdat men natuurlijk ook onbewust van aanvoelt dat Utrecht een te zwakke tegenstander is. Ik ben misschien een beetje voorbarig. Omdat er nog 20 minuten gevoetbald moet worden. Er kan nog iets gebeuren. Maar er moet er wel een wonder gebeuren. De hoekschop wordt genomen. Die wordt genomen door Narsing. Wie gaan allemaal de lucht in. Breugen gaat de lucht in. Die kan Narsing die bal misschien nog eens een keer voorzetten. Vanaf die cornervlag nog eens een keertje beter. Kan er gekopt worden? Ja, er kan wel gekopt worden. Nog eens een keer geschoten Unity. Maar het balletje gaat hoog over. Juricic schiet beet, zeker die bal 4-5 meter over. En zo hebben we bijna gevoetbal 72 minuten en is het 2-0. En er gebeurt er veel en veel te weinig in deze wedstrijd. Doelpunten genoeg tot nu toe in Breda, Richard van der Maden. 1-1 is het uh, nog steeds. Inderdaad uh, best een, een leuke wedstrijd ook om uh, na te kijken. Hoewel we nu in een fase zitten waarin er uh, veel fout gaat aan uh, beide kanten. En ook bij de graafschap dat toch wel pech heeft. Weer een blessure. Eerder uh, Pearl Frenkel in deze wedstrijd die er al na 9 minuten af moest. En nu misschien ook Ziggy Badibanga die gehuurd is uh, van Anderlecht in de winterstop. Hij uh, raakt uh, geblesseerd na een uh, uitstekende aanval van de graafschap. Een goede combinatie met Rijdel Poupon terwijl Gorter het nu van een hele grote afstand uh, probeert. De bal valt op het dak van het doel maar het blijft dus 1-1. Badibanga lijkt weer te kunnen gaan... Uh, Voetballen. Hij komt inderdaad nu binnen de lijnen. Hinken pinkt nog wat, maar hij staat wel weer aan de rechterflank. Dus we nemen aan dat Badibanga door kan in de eerste helft. De winter nu met de lange trap richting Joeri Roze. Die kopt wel richting Badibanga, maar dat ziet er allemaal niet goed uit hoor. Bij de rechtervleugelspits van de Graafschap. Die kan nauwelijks een sprintje trekken. Ging dat duel ook helemaal niet aan. De bal plofte over hem heen. En dat betekent dat de thuisploeg nu weer mag bouwen met Jordi Buis Kan makkelijk de middenlijn over. Versteken. Kan nog wat meters maken. Wordt niet aangepakt. Ted van der Pavert doet weinig dan Jens Jansen. Die ook al op de helft van de Graafschap is gearriveerd. Nu naar Bayram. Die kan een actie maken. In duel met Ted van der Pavert. Nog altijd Bayram. Bayram nu met twee tegenstanders tegenover zich. Rogier Meijer en van der Pavert. Dan gaat het via van der Pavert over de zijlijn. Een half uur gevoetbald in het Radverlegstadion. Beide ploegen in evenwicht. 1 tegen 1. De eerste Nederlandse komt in de baan bij het wereldkampioenschap voor sprinters. Bastian Timmerman. Een debutante, Marit Leenstra, is de naam van deze nog altijd Nederlands kampioene allround. Volgende week in Ereveen verdedigt ze haar titel. Maar dit seizoen uh, wist ze zich niet via de schaatsweek te kwalificeren voor het uh, EK allround. Maar wel voor, via het NK-sprint, voor dit WK-sprint. Uh, haar debuut dus op een WK-sprint. En dat deed ze vooral dankzij een magistrale duizend meter op de zondag, op de sloddag. Daar knokte ze zich terug van een zesde plaats naar een uiteindelijke derde plaats in het eindklassement van dat Nederlands kampioenschapsspring. En dus staat Leenstra hier voor de eerste keer. Ze gaat het opnemen tegen Svetlana Kaikan. 33 jaar inmiddels deze Russin die eruit is geweest omdat ze moeder is geworden van de dochter Sofia Michelle. Getrouwd met een Nederlander trouwens. Met Marnix Wiebedink die die schaatsacademie heeft in Insel. En Kaikan is weer teruggekeerd op het ijs. Want ja, de volgende Olympische Spelen zijn in Rusland. Hè, in Sochi. En daar wil ze graag naartoe. Daar zou Leenstra ook wel naartoe willen. Maar eerst geldt natuurlijk dat dit WK-sprint het belangrijkste is voor deze twee dames. Persoonlijk record van Marit Leenstra gaat er misschien wel aan. 38-53. Vorig seizoen reed ze dat bij het WK Allround. Hier ook in Calgary. Toen 1 Wust wereldkampioen werd. In één keer goed weg. Meteen te zien wie de betere sprintster is van de twee, dat is Kaikan althans op de kortere afstand, want die dendert meteen die rijdt meteen bij Leenstra weg, die bleef je beleefd staan bij de start en opent in 10.89, 10.55 goede opening voor Kaikan, die met Leenstra al meeschaatst als het ware in de buitenbocht, en het verschil is echt maar een uh, 5 meter, 4 meter, 3 meter het wordt zien de ogen minder op de kruising in de wetenschap, dat Yukana Nishina uit Japan in de voorgaande rit 38-12 reed, en dat is de te kloppen tijd, Leenstra rijdt goed mee met Kaikan in de buitenbocht, nu komt Leen Leenstra op stoom. Nu komt ze terug richting Kijkan. Kijkan valt stil en Leenstra wint de rit en doet dat in 38.15. En dat is een mooi dik persoonlijk record voor de Vriesin. Goed begin dus van haar wereldkampioenschapsprint. Tweede tijd voorlopig achter die Nishina. Maar als je 14e bijna afrijdt van je persoonlijke record op de 500 meter... is dat een goed begin. Zo dadelijk Margot Boer tegen Monique Angermuller. Herakles, Excelsior Frank Wielijd. 33 minuten onderweg. 2-0 voor Heracles Had 3-0 kunnen zijn na een goede diepe bal van Quansa over de verdediging van Excelsior heen richting Fajnovic. En die had ergens in zijn rug al plet zien komen. Een prachtig omhaaltje in de richting van de aanvaller van Heracles. Die wel doordrong tot de, de, het strafschopgebied van Excelsior. En daar ook dacht te gaan schieten. Maar op het moment dat hij dat dacht... een goede sliding van Schenkeveld op de bal. Terwijl iedereen in Almelo natuurlijk dacht aan een penalty... was dat wel een keurige sliding van Schenkeveld. En die redde daarmee voorlopig een grotere achterstand voor Excelsior... Hoekschop voor de Rotterdammers nu weggewerkt. Eigenlijk was dat de eerste serieuze mogelijkheid. Ligt daar nog een speler op de grond. Volgens mij is dat Van Steensel, Die nog op het penaltygebied van de Heracles ligt. Maar de Almelo's zijn er alweer uitgekomen. En staan dus met 2-0 voor na ruim een half uur voetbal in Almelo tegen Excelsior. Marco Boer bij Bas. De nummer drie van het vorige WK-sprint. Vorig seizoen was dat in Heerenveen achter Christine Nesbit en Annette Gerritsen. Margot Boer, drievoudig Nederlands kampioen sprint. Als ik een Nederlandse zoop voorhand op het podium zie eindigen, is zij dat wel. Persoonlijk record van Margot Boer, 37,64. Kan ze dat nu verbeteren? Kan ze misschien wel in de buurt komen van het Nederlands record van Andrea Nuit. Die 37,54 die al zo lang staat. Opening goed, 10,57 voor Margot Boer. Die rijdt tegen de Duitse Monique Angemuller. Goede eerste buitenbocht van Boer. In ieder geval ook als ik het af tegenover Angemulen. Want ze, rijdt, ze dendet nu richting de Duitse. En zo lijkt het alsof Margot Boer bezig is aan een hele goede 500 meter. Linkerarm op de rug. Door die binnenbocht heen. Terwijl Angemulen onderuit gaat in de buitenbaan. Boer daar geen last van heeft. Even ook wat onbalans bij de Nederlandse. Op weg naar de finish. 37,54 is het Nederlands record van Andrea Nuit. 37,71. Dat Nederlands record blijft staan. 37,71. De tijd van Boer. Geen persoonlijk record. Daar blijft ze 70, 700ste van verwijderd. Maar wel de de snelste tijd als we zeven ritten hebben gehad van de 14 we zijn dus op de helft van de 500 meter boer aan de leiding met die 37 71 Amy anyway, winehouse our day will come hier van fc utrecht lang niks gehoord van henkok nou, het is nog steeds 2-0 voor Herenveen. Ik zag zojuist dat Judith die nu vanaf de linkerkant speelt. Omdat Van La Parra naar de kleedkamers is verhuisd. En uh, Gerard Arendt Roda op de as van het veld is gaan spelen. Een dot van een kans. Missen, hij kreeg de bal aangespeeld van Van Gaulleeuw. Kon hem goed voor zijn linkerbeen leggen. Maar laat ik even kijken wat er gebeurt in het 16 meter gebied van Herenveen, Het is Breu die die bal over de zijlijn trapt. Alvorens dat uh, de moesje gevaarlijk kan worden. Maar Judith's kreeg een dot van een kans. Van zeer nabij 7, 8 meter afstand van het doel van Fernandes. En die schoot de bal slecht in, Fernandes kon die bal gemakkelijk keren. We hadden weer in het 16 meter gebied van Heerenveen, maar er is een overtreding begaan. En wie speelt daarvoor in? Dat is toch een verdediger, dat is toch Alje Schut. Jawel, Alje Schut is als wisselspeler binnen de lijnen gekomen en gerndt de aanvallen. Dat is het Zweedse aanvaller die Utrecht heeft gehad, al één doelpunt gemaakt in deze competitie. Die is naar de kant gehaald door Jan Wouters en Alje Schut. De verdediger die speelt er nu voor in met de moesje. En dat is toch wel een teken van armoede als ik dat zo mag benoemen. En dat wil ik graag zo benoemen. Van de verdediger Alje Schut die speelt normaal gesproken in het hart van de verdediging. En dan verhuis je gewoon in de slotfase van zo'n wedstrijd naar voren. Maar nu wordt je gewoon als een extra aanvaller wordt daar uh, ingezet. Omdat Gert helemaal niks heeft laten zien in deze wedstrijd. De ontmoeting is slechter en slechter geworden. Van wat Parra was de zelfzuchter. Judith Zijp dacht dat hij voetbal. Speelde diverse verste balletjes achter het standbeen langs. Terwijl de spelers goed voorstonden. Nou, we laten maar gaan kijken wat er op het veld gebeurt. Het is. Kali, de Moesje op de rand van de 16. moet trouwens wel zeggen dat Utrecht één goede kans heeft gehad. Het was een voorzet vanaf de rechterkant van Duplan. Die werd uh, teruggelegd door de Moesje op Kali, maar die schoot over. De bal komt in het 16 meter gebied bij Heereveen. Weggewerkt door Juritsic. Weer over de zijlijn gewerkt. Een meter of 20 vanaf de cornervlag. Dan gaat Utrecht uh, redelijk snel ingooien. 81 minuten uh, gevoetbald. Eén kans heeft Utrecht dus gehad. Een sloterschot van. Kali had hij meer uit moeten halen en dan was het 2-1 gekomen op het scorebord. En dan was Herenveen misschien nog een beetje gaan twijfelen en wankelen. Nu, plan, kan die nog inkopen? Nee, dat kan hij niet. moet de bal teruggelegd worden Of Van de op Buiten het 16-meter gebied wordt die bal nog eens een keer in het 16-meter gebied geschopt. En dan is het Van Den Bussen die de bal. Die, die, nou, was, het was geen voorzitter, het was geen schot. Dus was de bal een hele gemakkelijke prooi voor Van Den Bussen. 82 minuten gevoetbald, de stand 2-0 voor Herenveen. Dan gaan we naar de Graafschap, Richard van der Maden. 40ste minuut, 1-1 de stand. Nakt het balbezit aan de rechterkant van het veld met Jens Jansen. Gaat meteen de actie aan aan de rechterkant met Ted van der Pavert. Nu naar de buitenkant gedrongen, speelt van der Pavert uit. Strafschopgebied binnen, is dat een overtreding van Jan-Paul Zeiss? Het was in elk geval, als ik dat goed zag... Van afstand in het strafschopgebied. Maar daar wordt een gele kaart gegeven voor de aanvallen van NAC. En dus een swalbe. Ja, dat is inderdaad het geval. Meijer, de aanvoerder van de graafschap, doet niets. Ik meen zelfs een lach te zien op het gezicht van de speler van NAC. Jens Jansen is het. En hij krijgt terecht de gele kaart. Een aantal minuten eerder ook al geel voor Gorter. Ook hij speelt voor NAC na een onbeshuisde overtreding op Badibanga. Vanaf de zijkant hoogbeen. In terechte gele kaart. En dus uh, al twee keer een, een kaart voor Nak Breda. De, de graafschap speelt nu de bal in de middencirkel rond met Juri uh, Rozen naar nou, Nalbandoglu Die laat hem lopen voor Badibanga. Die de pijn duidelijk uh, wat moet verwijten. Verbijten. Moet zien dat hij de rust haalt na die overtreding eerder in deze eerste helft. Maar de Graafschap speelt bij Vlagen nu aardig voetbal. Poepon in de combinatie probeert Badibanga weer te vinden. Dat mislukt nu de bal naar de zijkant. Schrekkoviets met de buitenkant van de voet naar de leeuw. Combinatie met Poupon. die vervolgens naar de zijkant moet met Milano Koenders de verdediger. Dan nog een keer de Graafschap. Maar daar zit Jansen tussen met de rechtervoet De bal weer terug op de helft van de Graafschap. En dan van de Pavert naar Meijer. En waarom die bal dan nu helemaal weer terugspelen? naar de keeper, terwijl er toch aardig gecombineerd werd. De graafschap dat zich zeker niet ingraaft in deze wedstrijd. Het probeert voetballend op te lossen en via combinatiespel over de grond voorin te komen. Dat lukt nu opnieuw. Vet Jan Sijs geeft de bal naar de leeuw. Kans voor de graafschap van dichtbij. Dit moet een doelpunt zijn. Jan Sijs. hij mist oog in oog met Jelle ten Rouwelaar die daar goed naar de bal bleef kijken. Dan nog een keer een inzet van Juri Rozen maar het loopt goed af voor Nak. Dit was opnieuw een grote kans voor de Graafschap dat in de eerste helft duidelijk de beste kansen heeft gehad van deze wedstrijd. Uitstekende rush van Jan-Paul Sijs. En hij krijgt uiteindelijk de grote kans om de Graafschap opnieuw op 2-1 te zetten. Maar dat mislukt. het schaatsen in Calgary. Nog steeds die 37-71 de snelste van Margot Boers was. Nee, Margot Boers staat inmiddels op de tweede plaats. Want de Chinese Hong Zhang is met 37-63. Persoonlijk record trouwens voor de Chinezen. Nu de snelste terwijl ik kijk. Naar Annette Gerritsen bezig aan een wisselvallig en eigenlijk teleurstellend seizoen. Zo kunnen we het toch wel zeggen. Het Nederlands kampioenschap sprint vierde met hakken over de sloot naar dit wereldkampioenschap. Het WK waar ze nu goed is gestart op de 500 meter tegen Olga Vatkulina in de tiende rit. WK waarop ze vorig jaar tweede werd achter Christine Nesbitt. Maar het zou me verbazen als ze dat dit jaar weet te uh, herhalen. De opening is goed. 10.48. Misschien vallen de puzzelstukjes dan wel een keertje op, de, op zijn plaats voor Annette Gerritsen in dit toernooi. In ieder geval heeft ze een mooie tegenstander aan. Olga Vatkulina op de kruising. Want die uh, heeft ze als richtpunt voor zich. En aan het einde van de kruising heeft ze de recint te pakken. Onderdoor nu via de binnenbocht neemt ze de afstand. Loopt een goede binnenbocht. Komt daar mooi uit. In het midden. En dan is Annette Gerritsen op weg naar de ritwinst. En komt ze binnen in een tijd van 37.67. En is ze daarmee Tweede achter Hong Zhang, maar maar ste van een seconde langzamer. En dan denk ik dat Annette Gerritsen met die 37-67 best aardig is begonnen aan dit wereldkampioenschapsprint. Waar het toe leidt op de 500 meter weten we over vier ritten, wat zoveel zijn er nog te gaan. Is Excelsior de laatste tijd nog over de helft geweest, Frank Uwuit? Ja, de bal ligt nu op de helft van Herakles, uh, maar dat uh, heeft alles te maken met het feit dat er een diepe bal uiteindelijk niet bij uh, Maatse terecht kwam. Die struikelde, over, nee, het was Janga, die struikelde over een been. Dat werd weggewoven door scheidsrechter Wouters. En dus uh, speelt Heracles weer de bal rond. Dat doen ze in een redelijk laag tempo. Met een 2-0 voorsprong. Nog één minuut te gaan in... Uh... De eerste helft, officiële speeltijd. En dan doet Herakles wat ze eigenlijk de hele tijd al doen. De rustig de bal rondspelen. Dan gaan er vanzelf één of twee diep. En daar moet dan een bal achteraan. In dit geval een crossbal van Breukers op zijn collega Beck, Maar dan aan de andere kant Looms die diep was gegaan. Alleen was hij al een tijdje onderweg. Stond hij inmiddels buiten spel. ...toen de paas van Breukers werd verzonden. Maar Herakles voetbalt zoveel makkelijker. Excelsior vangt de Almeloers op op de eigen helft. Hun probeert dan de achterste linie halverwege de eigen helft te houden. En daar gaan voortdurend ballen over de grond doorheen. Of over de verdedigers heen. En zo wordt Herakles steeds maar weer gevaarlijk voor de goal van de ruiter. En is Excelsior nog niet één keer zo gevaarlijk geweest... ...dat we pas weer hebben moeten zien optreden. Nu zou dat eventueel kunnen gaan gebeuren als de graaf gaat ingooien... Diep op de helft van Herakles, een soort noodpoging om die bal voor te krijgen. Pasveer gaat de lucht in, plukt die bal dan en zo kan Herakles er weer uitkomen. Eén minuut extra tijd, Breukers met een goede steekbal weer richting Feinovic. Dan is het Scheiman die de bal tegen zijn schenen aankrijgt en zo de bal over de zijlijn werkt. Feinovic maakt dan nog een klein beetje haast, de man van de twee assists in deze wedstrijd. Tot nu toe bij allebei de goals van uh, Raakles. Dus nadrukkelijk betrokken. Ingooi van uh, Breukers richting Feyenoord. Iets. Breukers krijgt hem weer terug. Kwansa eventjes geblesseerd geraakt. Maar nu proberend uh, Alberg te passeren. Dat lukt niet, maar krijgt de Herakles al wel weer heel snel... ter hoogte van het strafschopgebied van Excelsior de bal weer terug. En Dat doet de Herakles ook goed. Gelijk Excelsior vastzetten... om zo snel mogelijk weer gevaarlijk te worden. Het zijn allemaal bekende recepten die we kennen inmiddels uit Almelo. Maar het wordt goed uitgevoerd door de ploeg van Peter Bos. En Dus is het zou je kunnen zeggen ook logisch dat ze hem nog wel even willen houden. We zullen ze ook een aantal spelers nog wat langer willen houden... om dit nog even vol te houden. Als de bal dan uiteindelijk weer over de middenlijn gaat... en Kwanza denkt, nou heb ik de ruimte... dan denk... Het scheidsrechter Wouters, ja, het is goed met je ruimte. We gaan naar binnen toe, een andere ruimte, de rustruimte. Voor de pauze in deze wedstrijd tussen Herakles en eh, Excelsior. 2-0 is het voor de ploeg uit Almelo. En wat is nu de snelste tijd daar in Calgary, Sebastian Timmerman? 37.50. En dat, uh, werd gereden door, uh, dat is gereden door Beijing Bang, de Chinese... In haar eerste wereldkampioenschap sprint sinds zij zelf het WK won in 2009. Het WK in het Olympische seizoen sloeg ze over, want Olympische Spelen waren belangrijker. En vorig seizoen had ze een soort halve sabbatical en kwam ze ook niet in actie op het WK Sprint. 37,50 de snelste tijd voor haar, maar bij Jing Wang heeft amper duizend meters gereden dit seizoen. Dus daar kan ze wel eens veel tijd op gaan verliezen later vandaag. 1000 meter is normaal gesproken ook niet de beste afstand van Thijsje Oenema. Tot dit seizoen eigenlijk, want ze werd eh, tot ieders verbazing Nederlands kampioenen op die 1000 meter. Ze stond ook nog op het podium bij de wereldbekerwedstrijd in Astana. Maar die vorm van het begin van het seizoen op de 1000 meter heeft ze daarna niet meer uh, weten te benaderen. Nu staat ze aan de start, Thijsje Oenema, voor haar eerste wereldkampioenschapsprint. De nummer 2 van het Nederlands sprint. En Unema is met 3766 ook de snelste Nederlandse uh, van dit seizoen op de 500 meter. Reeds zij die tijd vorige week in Salt Lake City. Haar tegenstandster komt uit Amerika. En dat is een gevaarlijke dame ook voor het algemeen klassement. Dat is Edwin. Richardson. Goede start zeg van Thijsje Oenema. In het startschot gevallen leek het wel. Veel betere start ook dan Heather Richardson. Oenema goed begonnen dus aan die eerste 100 meter van haar WK sprint. Opent in 10.33. Dat is de snelste opening. Dan heeft ze wat onbalans. Een rare beweging. Oh, nog een rare beweging. Halverwege de bocht. Eerst bij het begin van de bocht. Daarna halverwege de bocht. De de sleutel tot een goed WK. Ligt hij misschien wel in de bochten vanwege die hoge snelheid. Nog een keer laat ze een halve slag lopen aan het einde van de kruising. Langzaam maar zeker komt ze in de buurt van Heather Richardson. Maar Thij Hunema moet opletten dat ze technisch goed blijft schaatsen. En dat uh, lukt er maar met moeite. Hunema of Richardson. Richardson komt terug. En die pakt ook de ritwinst. 38-07 is de vijfde tijd tot nu toe. En 38-09 voor Thijsje Hunema. Daar had een 37-er ingezeten als ze die technische foutjes niet had gemaakt. Maar ja, dat wordt ook bij het schaatsen bij Jing Wang. Dus nog altijd aan de leiding met 37-50. Twee ritten nog te gaan. Het is dus bij twee wedstrijden. Rust, nakte graafschap 1-1 en Heracles Excelsior 2-0. Hoe lang is het bij jou nog te spelen bij Herenveen Utrecht, Henk Kok? Nou, we zitten in de laatste twee minuten van de wedstrijd. Want ik heb de vierde maal met het bekende bord gezien. Ik zie ook nog een van Herenveen. Die staat aan de zijlijn klaar om nog eens een keertje in te vallen. Maar het is nog steeds 2-0. Daar gaat het allemaal om in deze wedstrijd. gaat Het altijd om in voetbal. 2-0 in het voordeel van Herenveen, Terwijl Herenveen nu kan uitverdedigen via Breuer. En ik denk dat de Heerenveen mooie tijden tegemoet gaat. Het kan alleen maar stijgen op de ranglijst. En Utrecht kan alleen maar zakken op de ranglijst. En als ik dan ook nog even naar de statistieken heb gekeken, dan is het sinds januari van het vorig jaar sinds januari van het vorige jaar, dat Utrecht geen uitwedstrijd meer heeft gewonnen. Dit worden vijftiende nederlaag op rij voor Utrecht in een uitwedstrijd. En dan ga ik nog eens even kijken, er komt Valpoort komt binnen de lijnen. Nou, waarvoor dat nog nodig is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Narsing gaat eruit, Dost is er ook, ook al uitgegaan bij Heerenveen. Nou ja, hij, heeft, ja, hij heeft in feite wel de wedstrijd beslist door dat openingsdoelpunt te scoren. Maar daarna heb ik Dost ook niet zoveel meer gezien. Omdat hij eigenlijk geen ballen meer kreeg van de zijkanten. En Old Soldiers, never die. Ik zag een spandoek in met, met, met die tekst erop. En dat slaat allemaal op Sibon. Die is binnen de lijn gekomen voor, voor Dost. Dat is in de middencirkel bij, bij Sarah daar wordt gekopt door, door Elm. En dan speelt Asara de bal terug op Fernandes. En zo bloedt deze wedstrijd helemaal dood. Na het beginfase van Heerenveen. Een goede beginfase van Heerenveen. Met die beide doelpunten van Dost en van Gouwenleeuw. Toen is Heerenveen zo zuchtje aan. Ook een beetje meegaan in dat zwakke spel van Utrecht. En zo hebben we eigenlijk geen leuke wedstrijd hier gezien. In het Tabelenstra stadion. Ik denk dat het gewoon bij 2-0 blijft. En dat is een goede overwinning voor Heerenveen. Het publiek is er blij mee. Heerenveen is er blij mee. Maar dat we genoten hebben, neem. Beijing Wang met 37,50. Nog steeds de snelste? Nee, hier is Jenny Wolf. 37,35. Dat is uh, de snelste tijd voor Jenny Wolf. Die dit seizoen toch moeite heeft gehad. Een aantal keer om 1000 me uh, meters. Daar moet ze ineens aan denken. Dus veel te lang. 500 meters te winnen. In de wereldbeker won ze er dit seizoen maar één. Ja, ja, maar één. En dat is wel eens anders geweest. Nu staat ze in ieder geval met 37, 35 bovenaan. De ranglijst, maar de duizend meters. Dat is uh, dit seizoen echt uh, een crime voor Jenny Wolf. Die uh, mede door blessures niet de Jenny Wolf is van een paar jaar geleden. Toen ze bijvoorbeeld het wereldrecord uh, zette. Op 37 seconden, precies. Jing Yu uit China. Dit seizoen winnaar is van 400, meter. meters. Was haar tegenstandster. En die begint matig aan het WK. 37, 72. Terwijl het geluid en het gejuich nu losbarst. In de Calgary Olympic Oval. Die uh, mooie hal die gerenoveerd is. Er is een nieuw dak opgezet. En zo kun, kan men hier weer even tegenaan. Want de thuisrijdster en wereldkampioen van vorig seizoen staat in de baan. Christine Nesbitt. En u hoort het uh, wellicht op de achtergrond. Er zijn behoorlijk wat Canadezen uh, afgekomen op deze eerste dag van het WK Sprint. Het is uh, gezellig druk zeg maar in deze Olympic Oval. Voor Nesbitt de topfavoriete. Maar kan ze de rust bewaren op dit WK? Ze rijdt in deze laatste rit van de 500 meter tegen Sangwa Lee. Vorige week reed Christine Nesbit na een persoonlijk record van 37, 59. En u hoort twee keer een startschot. De start is vals even weer rustig zijn. Supporters hier, want ze moeten terug. Ze moeten nog een keer naar de startstrepen. Want een van de twee heeft een gefout begaan. Dat was trouwens de buitenbaan. Sangwali. Net voordat het startschot klonk, toen uh, gleed haar linkerschaats, de punt van haar linkerschaats, al door de rode lijn, in de rode lijn. En dat mag niet. En dan moet het allemaal opnieuw gaan gebeuren. Voor Christine Nesbit en Sangwali. Nesbit, 26 jaar inmiddels. Sangwali, die is 22 jaar nog maar, dat is nog eigenlijk nog een hele jonge dame die al een keer wereldkampioenensprint werd. Dat was in het Olympisch seizoen in 2010 in uh, Obihiro in Japan... werd zij toen wereldkampioen. Deze Sangwali Nesbit dus vorig seizoen in Heerenveen. Daar was Sangwali trouwens niet bij... door een uh, enkel blessure die ze opliep tijdens een training... niet lang voor dat wereldkampioenschapsprint van vorig seizoen. De wereldkampioenen van de laatste twee seizoenen dus tegen elkaar in de baan. Sangwali, vorige week winnares van de 2500 meter meters in Salt Lake City... staat weer dicht tegen die rode lijn aan hoor, maar nu... Zijn ze wel goed weg. Lee in de buitenbaan. De betere 500 meter rijdt ze normaal gesproken van de twee. En dat kan wel eens een moeilijke kruising wellicht gaan opleveren dadelijk. Lee 10'39 om 10'64 voor Nesbitt. Maar die komt nu al onderdoor. Oeh, moest even daar met de hand richting het ijs. Die hand die bewoog van de rug af. Onbalans dus bij Nesbitt. Dat was foutje. 1 van dit toernooi van Christine Nesbitt. En de kans voor bijvoorbeeld Sangwa Lee om op deze 500 meter in dit rechtstreekse duel tijd te gaan pakken. Lee door de binnenbocht heen. Dan pakt ze een aantal meter is een voorsprong. Armen los. Op weg naar de zes streep 37-35 had Jenny Wolf. En hier komt Lien 37-70. En dan komt uh, Nesbitt in de laatste meters nog behoorlijk dichtbij. En die komt uit op 37-93. En dat betekent dat de winst op de 500 meter gaat naar Jenny Wolf. Aan die tijd, aan die 37-35, komen ze niet meer. bang. wordt tweede voor Hong Zhang. Twee Chinese dames dus op 2 en 3. En Annette Gerritsen begint al gewoon goed aan dit toernooi hoor. Met de vierde plaats, met die 37-67 van haar. Boer zesde, Nesbit achtste. En dan uh, kijk ik naar het verschil tussen uh, vooral even Annette Gerritsen en Christine Nesbitt. En dan is dat strakjes op de duizend meter een uh, dikke twee tiende, 26 honderdste van een seconde in het voordeel van Gerritsen. Nou, dat moet Nesbitt wel goed kunnen maken. 37, 93. Daarmee is de Canadese begonnen aan het wereldkampioenschap in eigen land in Calgary. Er zaten wat schoonheidsfoutjes in. Ze heeft dit seizoen bijvoorbeeld vorige week in Salt Lake toch wel behoorlijk sneller gereden. Maar ik denk toch dat dat het een goede basis is voor Christine Nesbitt. De 500 meter wordt gewonnen door Wolf, tweede wang, derde zang. En de Nederlandse dames met de vierde plaats van Gerritsen... en de zesde plaats van Margot Boer hebben het toch goed gedaan. Heerdeveen FC Utrecht eindigde in 2-0 bij de goals. Vierde voorrust, waren van Dost en Gouwe Leeuw. Bij Nakte Graafschap is het rust 0-1 de Leeuw en 1-1 Lurling. Hierraak lijst Excelsior rust, 1-0 Rienstra en 2-0 Kwansa. En er is nog niet begonnen bij de vierde wedstrijd. Dat is Roda AZ. AZ de nummer 2 sinds gisteravond. Maar ja, wel een wedstrijd minder gespeeld dan PSV... dat misschien maar eventjes mag ruiken aan die koppositie. En AZ staat 14 punten voor op de nummer 9, Roda. Maar ja, AZ mist morst de laatste wedstrijden wel behoorlijk wat punten. Vorige week nog twee tegen Ajax. En Roda uit is altijd lastig, weet Ragnar meer. Jawel, jawel, jawel. Dat heb je wel gelijk in, uh, Ronalds. En uh, Roda, vorige week toch wel sterk. Hè? Drie keer van een achterstand teruggekomen uit bij ADO Den Haag... daar in het voorpark. Dus dat getuigt toch van vechtlust... In het elftal van trainer Harm van Veldhoven. Die over een fitte ploeg kan beschikken. En die ook dezelfde elf spelers in de basis laat beginnen als een week geleden tegen ADO Den Haag. AZ heeft toch wel een probleem. Je zegt het al wel wat punten verloren zo voor de winterstop en vorige week. Wel door natuurlijk ten koste van Ajax. ...in het bekertoernooi, maar Elm is geschorst voor deze wedstrijd. De man van de vrije trappen, de standaard situaties. Hij trapte er al negen in dit seizoen. Zit een schorsing uit, wordt vervangen door Celso Ortiz. Dat is de Paraguayaan, die pas drie keer meedeed dit seizoen. Stond één keer in de basis. Dat was notabene in de voorhoede, dat was op 6 november tegen Heracles. Maar hij krijgt dus de voorkeur boven een aantal andere kandidaten bij AZ. Je kan nog zeggen, Rijnen mag daar blijven staan als rechterverdediger. Dat is toch eigenlijk de plek van Dirk Marcellus lange tijd geweest. Geblesseerd geraakt, weer fit, maar Rijnen mag daar blijven staan. En je kunt je voorstellen, Dirk Marcellus, misschien nog wel ambitie om richting het Europees kampioenschap te gaan. Als tweede keus achter Gregory van der Wiel, de vaste waarde. Vooralsnog zit hij bij AZ, de koploper van de Eredivisie op de bank. Bij winst gaat AZ natuurlijk weer over PSV heen, heeft het weer een puntvoorsprong. De HZ zit even in de situatie dat het omhoog moet kijken richting PSV. Spannende wedstrijd, mooi aviesje, scheidsrechter Guse Bujuk. Hij leidt deze wedstrijd die over een nou, paar minuutjes gaat beginnen in het Parkstad Stadion hier.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 Dat was De Dijk. Kan ik iets voor je doen? De Nederlandse hockeysters hebben de eerste wedstrijd om de Champions Trophy gewonnen. China werd met 3-1 verslagen na 0-0 ruststand. Maar speelster Kim Lammers vond eigenlijk dat er vanaf het begin van de wedstrijd niks aan de hand was. Ik vind dat we zeker de eerste vijf minuten eigenlijk hartstikke goed starten en dat we... Dat we nou, meteen kansen en uh, corners creëerden. En uh, ja, helaas viel het niet. En, uh, het ging eigenlijk gewoon gelijk op de, de, de eerste helft. En uh, gelukkig tweede helft maken we heel snel de, de, de 1-0. Ik vind niet heel zwaar bevochten. Ik heb, we hebben er eigenlijk continu het vertrouwen in gehad dat hij wel zou vallen. Nou, laten we zeggen, ik heb ook enorme kansen gezien van de Chinezen. Er was zelfs een bal helemaal op de achterlijn. Ja, en er staat toch gelukkig een hele goede keeper in de goal. Oh, nou, die was toen al weg. Nou ja, dat uh, zegt dan iets over China. Maar kijk, als ze, niet, als ze niet vallen, dan is er toch ook niks aan de hand. Ik bedoel, uh, uiteindelijk maken we daar drie en dat is genoeg. Heb je ook geen zorgen gemaakt dat jullie zes strafcorners niet hebben benut... en ook nog heel veel kansen mist in de eerste helft? Nee, ja, weet je, uh, het is gewoon. Uh, we hebben de afgelopen tijd niet heel veel wedstrijden internationaal gespeeld. Het is dus gewoon even wennen. En je ziet gewoon die corners, hoe ze die uitlopen, is net even allemaal anders dan in de Nederlandse competitie. En uh, ja, daar moeten we gewoon op blijven trainen en in blijven vertrouwen dat hij dat valt. Want we hebben nog steeds een hele gevaarlijke corner. En jij maakt je goals weer, hè? Je bent echt de frommelkoningin. Nou, Fidel, deze keer heb je niet goed gezien, want dat was een stuk van de Chinees die als laatste... Ja, maar door de organisatie werd jij als maken aangegeven. Ja, maar dat is alweer rechtgezet hier. Toch, je wint hier met China. Hoe, hoe leuk, wil ik nog even vragen, hoe leuk zijn die eerste wedstrijden nog? Want ja, je speelt volgens een volkomen nieuw systeem. En uh, de eerste drie wedstrijden doen er eigenlijk niet toe. Je plaatst je sowieso voor de kwartfinale. Is dat leuk? Uh, ja, ik vind het niet het allerleukste systeem. Maar goed, uh, weet je, wij willen gewoon elke wedstrijd winnen. Dus dan doet het er uiteindelijk niet toe. Uh, ik vond het vorige systeem ook vrij raar hoe dat werkte. Met, uh, op het laatste moment dat toch Argentinië in die finale kwam. Wij willen elke wedstrijd winnen. En straks uh, is het alleen maar mooi speel je Al een kleine finale. In die volgende pool. En uiteindelijk een kwartfinale. En dan uiteindelijk een halffinale. Hopelijk. En dat zei Kim Lammers Uiteindelijk een halve finale. Ik neem aan dat ze bedoelt uiteindelijk ook nog een finale. Maar goed, Philip Koken was dus degene die met haar sprak. Morgen speelt Nederland tegen Groot-Brittannië. En op het ogenblik speelt Roda tegen AZ. Rachna, niet mee. Ja, de wedstrijd is begonnen in Limburg. We zitten in de tweede minuut van de wedstrijd. De stand is nog 0-0. 1 minuut 15 om precies te zijn op de klok. Balbezit bij doelman Kiesek. Van Roda JC geeft hem aan een van zijn verdedigers aan Vukovic. Dan terug naar Ramsey. En Terug naar Vukovic. Zo heeft Roda de bal, maar wel diep op de eigen speelhelft. De ploeg van Harm van Veldhoven die 25 punten heeft bij elkaar gevoetbald dit seizoen. En die voor het eerst op het doel schiet van doelman Esteban. Dat gebeurt wel van een meter of 25 door Mats Jonker. Maar die bal hobbelt dan eigenlijk een metertje of 4-5 wel eh, langs het doel van AZ. Maar goed, als je het dan hebt over doel, zou je kunnen zeggen... dit is de eerste van de wedstrijd Maar de aanvoerder van Roda. Dat is dus Jonker. Had het zelf graag wat gevaarlijker gezien, kan ik me zo voorstellen. Esteban met de keeperstrap richting de rechterkant van het veld... waar Rijnen staat, richting de middenlijn al. AZ in het eh, blauw spelend. Helemaal een blauw tenue bij de Alkmaarders. Daar schijnt, zo heb ik begrepen... De nodige discussie over geweest te zijn, omdat de KNVB liever had dat AZ in het uh, rood met wit zou spelen. Ja, ik snap niet waar die discussie over gaat, want tegen geel met zwart bij Roda, of je daar nou tegenover staat in het rood of in het uh, blauw zoals vandaag, wat maakt het allemaal uit? De bal is over de zijlijn gegaan en Roda mag op de eigen helft gaan gooien. Of krijgt het een vrije trap? Ja, het laatste met Hemte. De overtreding met Berens in de buurt. Hemte neemt die bal kort. Doe dat richting Donald. Dan gaat de bal de helft op van AZ. Waar Ramzi hem heel snel kwijt is. En dan de beulen die er toch weer tussen zit voor de ploeg uit Kerkrade. Vormer dan helemaal terug naar doelman Kiesek, zijn voorganger Titon tegenwoordig in dienst van PSV. Nam voor deze wedstrijd de afscheid van het rode JC publiek. Kreeg een foto uitgereikt uit de hand van de, de voorzitter van Rode JC. Mooi inmiddels voor de AZ. Heeft opgepakt. Geef mee aan de rechterkant van het veld. Daar is Maher. Bal de diepte ingespeeld richting Holmen. Terug naar Maher. Allemaal op 20 meter van het doel. Combinatie op de kop van het strafschopgebied. En Holmen misschien met links. Maar daar zit een been tussen van de Beulen. En dan wil Roda meteen eruit via de linkerkant, via Ramzi. Maar de bal gaat over de zijlijn. Het levert de gooi op voor Rode JC. Op de klok 3,5 minuut. Bijna althans 0-0 bij Rode AZ. Als je naar de grootste kansen kijkt in de eerste helft... dan mag Nak niet mopperen met die 1-1 Richard van der Maanen. Nee, dat is zeker zo, Ronald. De Graafschap heeft drie opgelegde kansen gekregen in de eerste helft. Met een kopbal van de Leeuw op de paal. Een goede actie van Badibanga in combinatie met Poupon. Dat was ook een grote kans. Ten Rauwelaar stond toen op de goede plek. En vlak voor rust natuurlijk, Jan-Paul Zeiss, die had hem gewoon moeten maken. Maar ook toen stond Ten Rauwelaar weer op de goede plek. En voor NAC is dit natuurlijk gewoon te weinig. 1 tegen 1. Want thuis tegen een ploeg als De Graafschap. Daar moet Nak natuurlijk gewoon drie punten weten te halen. Maar Frank. Daar wordt het 4-0 in. Oh nee, 3-0 natuurlijk gegaan. Wel heel erg hard anders in Almelo. We zijn net weer begonnen na de rust. Een goed lopende aanval hoor, over die rechterkant. Na 49 minuten is het Plet Die in de dubbele cijfers belandt met zijn tiende goal van dit seizoen. Goeie aanval over die uh, rechterkant. Kwantse is de man die de paas verstuurt. De diepte in. En je denkt op dat moment, nou dat is kansloos. Maar uh, Breukers loopt op volle snelheid langs alles en iedereen van Excelsior. Geeft die bal in één beweging door op uh, kleiner plat. Die voor de goal goed is meegelopen. Zijn eerste goal van de avond maakt. Hij heeft al wat kansen gehad voor de pauze. Maar na de pauze de eerste, de beste die hij krijgt, prikt hij erin. En dat betekent de 3-0 voor Heracles Almelo tegen Excelsior. Beide ploegen ongewijzigd na de rust begonnen. Het enige dat gewijzigd is, is de 3 in plaats van de 2 op het scorebord voor Heracles. Dus en wij gaan weer terug naar Breda, naar Richard. Waar het eerste schot op doel in de tweede helft na vijf minuten precies opnieuw van de graafschap is geweest. Met Spits Poupon. de topscorer met vier goals. Nu is het een nak dat balbezit heeft met de 1-1 stand. Doelpunten van Michael De Leeuw en van Anthony Leurling al in de beginfase van deze wedstrijd. En nu is het Milano Koenders wandelt De middencirkel in wordt dan wat gestoord door Rozen. Maar de bal gaat naar de zijkant. Daar kan Lasnik dan misschien wat leuke dingen gaan doen. Maar Ted van der Pavert zit er goed tussen. En via Rozen is de graafschap dan weer met Badibanga op zoek naar een nieuwe aanval. Badibanga speelt de bal naar de Leeuw. De aanvallende middenvelden probeert opnieuw Badibanga te vinden. Dan wordt daar een klein beetje... Uh, gestoord door uh, Gorten. Tenminste, hij loopt uh, Badibanga daar in de weg. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar de bal was ook wat uh, te hard en uh, ligt inmiddels alweer in de handen van Ten Rauwelaar. Het verschil tussen deze twee ploegen op de ranglijst. 9 punten in het voordeel uiteraard van uh, Nak Breda dat in de middenmoot staat. Maar het is uh, niet te zien op het veld. Ook niet in de eerste minuten van de tweede helft. De Graafschap het meeste bal bezit. Nak dat heeft het moeilijk. De winter... Knalt de bal dan weer richting de middencirkel. Opgevangen door Jordi Buis. de centrale verdediger. Die paast dan weer, maar het is opnieuw onnauwkeurig. En Ted van der Pavert kan dan overnemen van de Pavert in de voeten van Buis. Die speelt bij Nak. en zo komt Nak dan weer terug in balbezit. Is het even wat rommelig? Zes minuten zijn we bezig in de tweede helft. De Graafschap, de betere ploeg, 1-1. Excelsior won vorige week van Nak. Maar ja, dat was wel een heel groot deel van de wedstrijd tegen negen man van Nak. En dat kan je merken ook. Want tegen Herakles bakken ze er weinig van, Frank. Nou, het lijkt wel of Excelsior vandaag met z'n negen of met z'n achter staat. Zo gemakkelijk gaat het de thuisploeg eigenlijk af. Op dit moment, eigenlijk dat de hele wedstrijd al, zo gemakkelijk als die bal rondgaat, in een, een goed tempo. En zo regelmatig als er spelers vrijkomen voor de ruiter. En dan op het allerlaatste moment nog een sliding van of Schenkeveld... of anders zijn collega van Steensel die nog net op tijd in kunnen grijpen. Of die steekpaas komt dan net niet goed genoeg aan of het is buitenspel. Maar het gaat zo gemakkelijk voor Herakles dat je je ook afvraagt... Van hoe kan het eigenlijk dat ze in de onderste helft van deze ranglijst staan... En uh, dan moet je wel rekening houden met het feit dat het tegen Excelsior is. En dat Excelsior uh, thuis wel wat anders probeert te spelen. Maar ja, dan had het tegen uh, deze ploeg van Peter Bos ook geen schijn van kans gemaakt. Daar gaat uh, de ploeg uit Almelo weer met overtoom. Nu aan de rechterkant weer Breukers mee opgekomen op de helft van uh, Excelsior. Moet nu even achteruit. Rienstra glijdt dan weg. Nou, daar komt daar zo waar een kans aan voor Excelsior. Met uh, Alberg die daar over de knie gaat. Daar gaat ongetwijfeld een gele kaart opleveren. Dat moet dan voor Duarte zijn. En die had er alleen Dat is de enige man met een kaart op het veld. En dan is uh, Herakles met zijn tienen. En dat zou dan uh, mogelijkheden moeten gaan opleveren als we vorige week in hoger schouw nemen. Tegen die wedstrijd van Excelsior tegen NAC. Voor Excelsior. Zeker ook gezien het feit dat die vrije trap nog op het programma staat. Op een meter of 21 van de goal. Juist Duarte, de man die zo goed speelde. ook vandaag weer op het middenveld. gewoon ja, geen fouten heeft gemaakt. Een gele kaart kreeg voor een overtreding. Ja, dat kun je geel vergeven als scheidsrechter. Het had niet gehoeven. Ja, hier kwam hij niet onderuit. Dus die tweede gele kaart. daar kan ik me op zich wel in vinden. Het begint allemaal. Bij de glijpartij van Rienstra uiteindelijk de bal overgenomen door Alberg. Alberg wil dan doorlopen, wordt ondersteboven gekegeld door Duarte. Ja, daar valt niet zoveel op af te dingen. En nog altijd de muur die op afstand gezet moet worden. Op dit moment door scheidsrechter Luc Wouters achter de bal. Alberg geen twijfel mogelijk dat hij de vrije trap gaat nemen. Hij heeft de bal ook neergelegd op, nou wat zal het zijn, iets meer dan 20 meter van de goal van Herakles. bal hoog overgeschoten, ai, ai, ai. iemand met de kwaliteiten van Alberg. Had je wel wat meer van mogen verwachten. Maar Excelsior tegen 10 man van Heracles tegen een 3-0 achterstand aan kijken. Dat dan weer wel. 54 minuten onderweg. Speelt daar zit alsof het alweer koploper wil worden. Rachner. Als een kampioen wilde je eigenlijk vragen, Ronald. Nou, vind ik nog niet. Het is een wat vlakke openingsfase. Na een kleine 10 minuten spelen, 0-0 stand in Limburg. Wel een goed gevuld stadion, mooi vuurwerk voor de wedstrijd. En ze proberen er echt wat van te maken. Althans bij Rode JC buiten de lijnen, want binnen is het allemaal nog niet heel boeiend. Nu ook balbezit voor Roda op de eigen helft, maar wel een soortigheidje. Berens profiteert in de as van het veld net niet. En Roda ter hoogte van de middenlijn inmiddels al. Met de beulen. De ruimte ligt bij Jonker aan de linkerkant. Op de punt van strafsomgebied Ietsje verder nog naar buiten zelfs. Bij de zijlijn. Jonker trekt naar binnen. Draait de bal voor de goal. Malki, ja! Daar is het doelpunt van Roda JC. San Harib Malki. Met een kopbal. De bal voor de goal geslingerd door Mats Jonker. En dat is toch een wapen. Dat aanvalsduo voorin bij de ploeg uit Kerkraden. We schrijven de tiende minuut dus van de wedstrijd. En de koploper van de Eredivisie, nou ja toch in ieder geval tot gisteravond, staat op een 1-0 achterstand. De bal komt voor, de doelman blijft op zijn doellijn staan. En op de 5-meterlijn komt dan Sanharib Malki, de man uit Syrië. Hoger dan de verdedigers van AZ, onder wie ook viergever. En dan is het in het midden van de goal, zomaar opeens raak. Eerste serieuze kans van deze wedstrijd. En Rode JC meteen op voorsprong tegen AZ. Het is wat in Kerkrade. Sebastian Timmerman bij het schaatsen, zijn de man al begonnen? Nee, nog niet. De eerste rit staat wel klaar. Dat is een Fransman, Benjamin Massé. En die gaat het opnemen tegen een Nederlander. Maar die Nederlander rijdt tegenwoordig voor Oostenrijk. En luistert naar de naam Bram Smallebroek. Eerste rit dus bij de mannen titelverdediger op het sprint Bij de mannen Q-Yuk Lee. Maar hoe is het met Q-Yuk Lee? Want Q-Yuk Lee schijnt last te hebben van de knie. Althans, dat zegt hij de hele tijd. Q-Yuk Lee zien we later op deze 500 meter in actie. 17 ritten in totaal. En rit 1 die is nog niet gestart, want rit 1 start vals. Q-Yuk Lee zien we trouwens in de twaalfde rit. En dan de Nederlandse mannen. Pim Schipper, dadelijk de eerste van de Nederlandse. In de derde rit gaat hij het opnemen tegen Danny Iele. Sjoerte de Vries in de achtste rit tegen Danny Morrison. Hein Otterspeer volgens uh, niemand minder dan Jeremy Wooderspoon... de uh, regerend wereldrecordhouder nog steeds... en natuurlijk een uh, hooggeëerde gast hier in Calgary. Uh, men gaat later vandaag trouwens uh, officieel afscheid nemen van, uh, van Jeremy Wooderspoon. Hij wordt geëerd, zullen we maar zeggen. Uh, is die otterspeer toch een, een uh, echte outsider voor het podium? Eind otterspeer gaat zijn eerste wk sprint straks openen tegen Alexei Jezin. Maar wat betreft de grote Nederlandse favoriet... moeten we wachten tot de laatste rit. Stefan Groothuis strakjes tegen Kang Sogley in de 17e op de 500 meter bij de mannen. Meer schaatsen, de Nederlandse shorttrackploegen... zijn allebei nog in de race voor prolongatie van hun Europese titel. De mannen eindigden in de halffinaal als eerste in hun heat... en de vrouwen kwamen als tweede over de streep in Tsjechië. Take Wonders Dennis Beckers en Deborah Loes... hebben bij het Olympisch kwalificatiesenoor in Kazan net naast een ticket voor Londen gegrepen. Verplaatsing was een medaille als ijs gesteld... maar beide verloren de halve finale... en gingen daarna ook onderuit in de strijd om het brons. Heerenveen FC Utrecht is afgelopen 2-0. Na 10 minuten in de tweede helft is het bij NAC de Graafschap 1-1... en bij Herakles Excelsior 3-0. En na een minuut of 12 spelen bij Roda AZ 1-0. Tot zo na het NOS Journaal met Gert Kluk. Langs de lijn Op 1 Sport op Radio 1 Morgen om kwart over twaalf de eredivisie. Straf de aftrap en de goal. Zo, dat kan lekker gaan. Feyenoord, Ajax. Feyenoord is weg, maar er wordt de bal verrekt. Het in de goal. Twintig, Groningen. FC zijn twintig en oh, dat is rood. Dat is rood, want hij gaat door. Ja. RKC Waalwijk. En het doelpunt is daar bij de tweede paal. Wordt de bal ingekopt. En om half vijf NEC ADO. Daar komt dan toch nog de beslissing op de paal. En misschien 3-2 binnen. En ook het WK Veldrijden in Kokseide. En tennis in Australië. NOS langs de lijn. Morgen om kwart over 12.